12 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De gemeente Den Haag neemt alle aanbevelingen over... die de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft gedaan... in het rapport over de Haagse vreugdevuren. Al bij de komende jaarwisseling is een vergunning nodig voor de vuren. En ook worden de brandstapels kleiner, komen er structurele controles... en een lijst met bouwmaterialen en hulpmiddelen die mogen worden gebruikt. Afgelopen jaarwisseling ontstond een vonkenregen waardoor verschillende auto's en huizen beschadigd raakten. Burgemeester Krikken zegt dat bewoners angstige uren hebben beleefd... en dat dat nooit meer mag gebeuren. Volgens de onderzoeksraad moet de organisatie voor de vreugdevuren fundamenteel anders. De bouwers overtraden meerdere regels, maar de gemeente greep niet in. Edammer hey, en Goudse kaas worden toch niet extra belast met importheffingen uit de VS. De VS kondigde gisteravond heffingen aan op allerlei Europese producten. De Wereldhandelsorganisatie gaf de Amerikanen daar toestemming voor, omdat het land schade zegt te hebben geleden door Europese steun aan vliegtuigbouwer Airbus. De verhuurderheffing is volgens de woningcorporaties in strijd met de woningwet... en daarom maken ongeveer 200 corporaties bezwaar tegen die heffing bij de Belastingdienst. Het gaat om 1,7 miljard euro per jaar. Volgens de corporaties schrijft de woningwet voor dat alle huuropbrengsten moeten worden besteed aan nieuwbouw, onderhoud, verduurzaming van woningen en betaalbare huren. Zeker vanwege de woningnood vinden de corporaties het onverantwoord om niet al het geld daaraan te besteden. In Colombia zijn er drie smokkelaars uit de Stille Oceaan gered die in een boot bijna 1300 kilo cocaïne vervoerden. Die boot die was gezonken en de mannen hielden zich vast aan de overboord geslagen cocaïnebalen. De smokkelaars werden na zo'n zeven uur door de kustwacht opgemerkt. De politie is nog op zoek naar een vierde opvarende.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 naar ZFM Lunch het lunchprogramma van ZFM Zandvoort iedere werkdag van 12 tot 2 ja, goedemiddag dames en heren en leuk dat u luistert naar een nieuwe aflevering van ZFM Lunch hier op donderdag 3 oktober we gaan er vandaag een gezellig uurtje van maken we zijn tot 1 uur te horen met nieuws en informatie uit de regio Zandvoort en heel veel leuke muziek en ik presenteer vandaag samen met Dolly dit programma. En welkom Dolly. Leuk dat je er bent. Ja, zeker. Ja. we hebben trouwens een, uh, een leuke mededeling. Want we ja. draaien niet alleen nu een extra uurtje omdat Roy verhinderd is. Maar we gaan ook morgen een extra uitzending draaien in verband met Dierendag. En um, we hebben voor die dierendag uh, met z'n allen allemaal leuke informatie verzameld over dieren. En uh, dat wordt dubbel en dwars de moeite waard om te luisteren morgen tussen 12 en 2, of ja. natuurlijk te kijken via zfm-live.nl. Te meer daar we een hele leuke actie hebben opgezet. Ja, zeker, inderdaad, uh, samen met uh, dierenbescherming. Hebben nee, nee, niet met de dierenbescherming. Oh. Dat staat, nee, de dierenbescherming nee, dat staat... gaat wat anders doen. Oké. Maar we hebben, we hebben in uh, Haarlem hebben we een, uh, een kleine mini dierentuin bij de, uh, bij bij de, bij de, hoe noem je dat? Bij de jeugdherberg, bij de STOK -okay in ja. Haarlem Noord in Schotenpark, een hele leuke dierentuin. En daar ben ik op bezoek geweest. Daar heb ik een interview gemaakt. Samen met uh, degene die daar de scepter zwaait. Maar daar is een leuke prijsvraag uit voortgekomen. En mensen kunnen daar vandaag nog aan meedoen. Okay. En dan kun je dus voor een heel gezin kaartjes winnen. Om daar bij de artesklas, want zo heet het daar, om naar binnen te mogen. En uh, hoe, kunnen, hoe kunnen mensen zich... Uh... Hoe kunnen mensen daar voor kans maken? Nou, je kunt als je op Facebook gaat naar de pagina van Zandvoort Luncht. Dus die zoek je op. Zandvoort Luncht op Facebook. Dan ga je die Facebook-site liken. En je gaat het bericht wat je dan vindt over de Dierendag-uitzending morgen delen. En je moet ook nog antwoord geven op de volgende vraag. Hoeveel kippen-eieren hebben hetzelfde gewicht als één nando ei Een nando is een soort struisvogel, maar dan kleiner, hè? wat meer grijs. En dat vul je dan in. En uh, onder de juiste inzenders uh, wordt, uh, wordt die prijs verloten van een... Uh, Oké, okay, en, en wanneer wordt die winnaar exact bekendgemaakt? Morgen, morgen in de uitzending. Okay, in ja, de uitzending. morgen in de uitzending wordt de winnaar bekendgemaakt. Okay, nou, dus superleuk. ik zou zeggen, doe mee, want dan kun je eens een keertje een kijkje gaan nemen... bij die ontzettend leuke artiestklas. Ja, zeker. Oké, okay, we gaan uh, zometeen nog veel meer nieuws en informatie... maar eerst naar een liedje van Anouk met New Day. We come out where the world's at rest. It's all good as we Nieuw En inderdaad, het is weer een nieuwe dag, donderdag 3 oktober, met een nieuwe Zandvoort lunch. En we hebben een nieuwtje over de gerenoveerde speeltuin in Zandvoort Noord, want die is vorige week feestelijk uh, heropend door de wethouder. Het heeft even geduurd, maar eigenlijk is de speeltuin achter het eerste flatgebouw in de Lorenstraat door de gemeente eens flink aangepakt. Vorige week woensdag heeft wethouder Jo Berensen de geheel gerenoveerde speeltuin feestelijk geopend. De speeltoestellen waren echt helemaal op, zegt de wethouder. De kinderen zouden zich eraan kunnen bezeren en daar is een speeltuin natuurlijk niet voor bedoeld. Daarom hebben we deze speeltuin volledig opgeknapt, zodat het weer veilig is voor kinderen om er te spelen. Het is eh, volgens de wethouder ook van belang om de paar andere speeltuintjes in Zandvoort ook stevig aan te pakken. Samen met Spaarne Landen gaan we dit doen met nog drie andere speeltuintjes. En we zijn aan het onderzoeken of een of en eventueel waar aan de rand van de zuidtuinen ook een speeltuintje erbij kan komen. Al dus uh, de wethouder. Uh, daarmee gaf de wethouder het startsein voor kinderen om de speeltuin in gebruik te nemen, hetgeen zij dankbaar deden. Kinderen kregen ook allemaal wat te drinken en te snoepen en voor de ouders, begeleiders, was er koffie of thee, zodat deze woensdagmiddag een feestelijke tint kreeg en een gezellige middag werd. De speeltuin is ontheind, waardoor het voor honden vrijwel onmogelijk is geworden... om hun behoefte te doen. Dus het is gewoon lekker fijn spelen weer in uh, Zandvoort Noord. En dat, is het, uh, dat is het zeker, uh, Jelmer. Het is een groot succes geworden, die speeltuin. Ik uh, ken mensen die in de flat wonen, die aan de speeltuin ligt. En uh, iedereen die flirt daarop, want uh, zodra de kinderen vrij zijn... Dan krioelt het nu van de kinderen. Terwijl er in de vorige situatie, waarin alles een beetje op aan het raken was en beetje, open was, was er geen kind te bekennen. Zoals... Heel uitgestorven. Heel, ja, heel, heel. Ik, verlaten. Heb ook nog, ik heb ook nog wel vroeger, want ik zat op de Duinroos. Ja. Vroeger, dat was ook in St. Noorden, gingen we daar wel eens na school. Ook ja. met de hele klas heen. Ja. Toen was het nog wel echt. Uh, toen kwamen er ook echt nog wel mensen. Maar ik heb. Nou, toen werd ik zelf ook ouder, dus dan ga ik daar niet mee. Maar toen zag ik wel, als ik daar wel eens lang reed... dat het eigenlijk uh, helemaal, helemaal niets meer was. Nee, dus niets meer. Goed, uh, en het is nu uh, zo'n zo geweldig succes. Um, ja, het, het, inderdaad, er zit een hekje om. En het schijnt dat er iedere dag weer... Uh, ontzettend veel kinderen met of zonder ouders... maar daar gewoon een gezellige tijd aan het maken zijn... En uh, dat vind ik toch fantastisch dat de gemeente dat weer even aangepakt heeft. En dat ze ook de andere speeltuintjes weer onder handen gaan nemen. Want het is ja, zo belangrijk zeker. dat kinderen veilig buiten kunnen spelen. Dat is uh, een hele mooie ontwikkeling. En ik uh, hoop ook dat de andere speeltuintjes uh, net zo, uh, net zo feestelijke... Ja. Uh,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 maar zij zien jou niet struggelen De weg naar succes is hobbelig En slechts weggelegd voor sommigen We kunnen een verhaal van nu jeef in een lokaal Die de studie heeft betaald, doet de strippen aan een paal Is het gek of normaal? Zeg maar wie dat bepaalt Skeletten in de kast, dat hebben we allemaal Judge me niet, judge me niet, judge me niet Judge judge judge Judge judge judge Ik leef mijn leven zoals ik dat wil Judge me niet, judge me judge Judge judge judge Judge me niet, judge me judge me niet. Ik leef alleen wat zoals was, ik laat me weer. Oeh, schelen, wat ze denken Laat ze spreken Ze weten niet beter Ze zijn te onzeker, het kan me weer Oeh, schelen, wat ze denken Laat ze spreken Kijk zo'n watch, kijk zo'n wave, niet meer zo. Dat Jay, hij is fris, hij is blitz, denk zeker dat hij heel wat is zo. Judge me niet, judge me niet, judge me Judge me judge me judge me Judge me judge me judge me niet. Ik leef mijn leven zoals ik dat word. Die ik rij is, nobo nobo. Als ik kijk naar de tijd zie ik, nobo nobo. alles aan mij is, nobo nobo. Nieuw nieuws en die dames van me, nobo nobo. Ik heb gestolen om best wel geloof. vrouw bedrogen en hart harten gebroken. Ja, en we luisteren net naar Judgment in Niet in Judgment in Judgment in en daarvoor natuurlijk uh, naar Blauwe Dag van uh, Susanne en Freek. En we hebben een, uh, vandaag heeft de Sandvoortse krant het verslag gepubliceerd van de huurdersbijeenkomst. Uh, die was georganiseerd uh, door Woonsgesticht in de Kei, het verslag daarvan. Uh, de huurdersbijeenkomst vond uh, afgelopen maandag plaats in het NH-hotel. En het heeft veel belangstelling getrokken, zo schrijft de Sandvoortse krant. Tijdens de bijeenkomst deed bestuursvoorzitter Leon Lobbe uit de doeken... wat er rond het terugtrekken van de kei uit Zandvoort allemaal speelt. De avond was voornamelijk bedoeld om wensen van huurders... voor verdere onderhandelingen in kaart te brengen. Liefst 200 huurders van de Corporatie hadden zich aangemeld. Meer, uh, voor meer mensen was er ook geen plaats uh, tijdens de bijeenkomst. Uh, er waren veel wensen uit de zaal, zo... Uh, so, uh, zo was er voor de nieuwe coöperatie, werden stap voor stap opgenoemd en, uh, van, en van veel commentaar voorzien. Uh, het bleek dat vooral betaalbare huren, betaalbaar, betaalbare huren en het volgen van sociaal huurakkoord hoog op het lijstje van wensen staan bij de mensen. Ook nieuwbouw van sociale huurwoningen is in Zandvoort van groot belang. Zandvoortse jongeren zouden dan niet meer naar buiten... Zouden dan niet meer uh, buiten Zandvoort hoeven te verhuizen. Een ander belangrijk punt was het achterstallig onderhoud van het woningbezit van de corporatie, maar ook zaken als een kantoor in Zandvoort en klantvriendelijke medewerkers kwamen aan bod. Uh, alles wordt nu op een rijtje gezet en de bevindingen worden in de onderhandelingen die pas over een aantal maanden van start zullen gaan, op tafel gelegd. Het zou een proces zijn dat lang zou duren, want... Uh, uh, even kijken, want Leon uh, Bobbe wil het beste voor zijn uh, Zandvoortse huurders. Mochten er huurders zijn die meer informatie willen, vragen of hebben over zaken die hun aangaan... Uh, dan kunnen ze contact opnemen met het huurdersplatform Zandvoort via secre secretariaathpz.gmo.com uh, Ook is er de mogelijkheid om het spreekuur van HPZ te bezoeken... Iedere eerste maandag van de maand tussen 9 en 11 in pluspunt. Uh, dat, tot zover het verslag van de huurdersbijeenkomst. Uh, We gaan nu weer even luisteren naar een liedje. Hier is uh, This is my life van de Edward Maya. Uh, this is my life van uh, Edward Maya. En we hebben een beetje opmerkelijk... maar ook zeker triest nieuws uit Vogelenzang. Ja, ja, ja, zeker. Ja, want ik moest nog wel... Ik, ik, ik hoor je net zeggen, this is my life. Dus ik wilde je eigenlijk vragen... gaat het een beetje rustig met jouw lijf? Want in sommige mensen hun leven... Uh, ja. lopen dingen niet helemaal zoals je verwacht. Hè? Want nee. er is afgelopen woensdag ook weer iets gebeurd... waarvan je denkt van, oh jeetje. Ja, dat was uh, gistermiddag, als ik het goed heb. Uh, ja. ja, gistermiddag ja. is een... Uh, 61-jarige vrouw gewond geraakt toen zij van een paard viel. Oeh. Om even over half vier ging het mis bij uh, paardenpensionstals Gravenweg aan de Vogelensangseweg. Uh, twee ambulances, de politie en traumahelikopter, werden opgeroepen om hulp te verlenen. Am ambulancebroeders hebben het slachtoffer eerste hulp verleend. Na de eerste zorg is zij met spoed per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De gealarmeerde trauma-helikopter uiteindelijk niet ter plaatse te komen. Oh, nou dat is dan nog een beetje positief, hè? dat zo'n helikopter ja. weer, weer weggaat. Nou, het lijkt maar, me erg, uh, ja. erg schokkend voor die vrouw en ook voor de omstanders die het misschien hebben gezien. Ja, God weet hoe het... Nou ja, ja we wensen de sterkte vanaf hier. Hè? Ja, zeker. Zullen ja. we dat maar doen. Ja, ja, ja. Zullen we straks ook even gaan kijken wat het weer wordt? Ja, want, naar dan, ben het ik wel... muziekje, want ja, dan ben ik muziekje, de... want daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ja, inderdaad. <laughs> uh, gaat het nog beter worden? <laughs> ja. Wordt het, een blauwe... ik Wordt het nog een blauwe dag, zoals Susanne dan even <laughs> uh, We gaan eerst even naar een liedje. You yes. are the reason van uh, Calum Scott uh, hier op ZFM bij ZFM Lunch. My heart beating Cause you are the reason I'm losing my sleep Please come back now And there goes my mind racing And you are the reason That I'm still breathing I'm holding This night het ontbuien, maar er is zeker ook tijd voor de zon. Vanmiddag neemt de buigheid af en schijnt vaker de zon. De wind waait uit het westen tot noordwesten en het wordt 14 tot 15 graden. Vanavond is het droog en komende nacht neemt de bewolking toe en later gaat het regenen. Het koelt af naar 8 tot 9 graden. Morgen is het bewolkt en regenachtig. De wind waait uit het oosten tot zuidoosten en het wordt zo'n 13 graden. Ook in het weekend blijkt, blijft het wisselvallig, met zaterdag buien en zondag enige tijd regen. De temperatuur stijgt naar 12 tot 13 graden en daarmee is het duidelijk fris voor de tijd van het jaar. Uh, dit, was het nieuws, uh, dit was het weerbericht van ricoweer.nl Dat was het weer. Zie je het, het, het zo? weer. hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Is ZFM? We love falling deeper, drown ourselves in all that goes on. You say fear the reaper, I say bring him on. You probably fight. You say you're living fine all the time But I know what's real And it's all the same Tell me how you deal Cause you've been waiting on the next thing I would say It's all the same I'm living fine all the time, but I know what's real. I'm on a new way, 'cause you've been waiting on the next thing I would say. We luisteren naar een wave van de artiest Queen hier op Radio ZFM. En we gaan het even hebben over uh, aanstaande zaterdag. Want uh, we gaan het weer eens hebben over de herten. Want aanstaande <laughs> zaterdag uh, 5 oktober uh, dus vindt er, de protestmars af, uh, te, vindt er een protestmars uh, plaats... tegen de afschot uh, van de herten in de Amsterdamse Duinen. Op uh, zaterdag 5 oktober, de dag na Dierendag... ...organiseert Animal Rights een mars door de straten van Zandvoort. In 2016 heeft de provincie Noord-Holland toestemming gegeven voor, de dood voor het doden van ruim duizenden damherten in de Noord-Hollandse duinen over een periode van vijf jaar. Uh, afschot brengt de natuur uit balans, zegt Animal Rights. Jacht uh, zorgt voor overpopulatie doordat de doden van grote aantallen dieren zorgt voor een geboortegolf onder de nog aanwezige dieren. Animal rights wil af van de soortenbescherming uit de wet Natuurbescherming. Niet alleen soorten moeten bescherming krijgen, maar individuele dieren ook. Zij hebben elk hun eigen belangen en behoeften. Uh, de dag start om 1 uur, hè Dolly? Ja, zeker Jelmer. Ja, zij willen dus een, een, een deze duidelijke stelling gaan uitdragen die dag... Uh, door een mars te organiseren. Daar kan natuurlijk iedereen aan meedoen die uh, dezelfde gedachte is toegedaan net hetzelfde gevoel. Uh, de, de, het programma is dat uh, om één uur wordt er verzameld bij het Stationsplein in Zandvoort. Daar zijn ook allemaal infostands waar je uh, okay. je informatie kunt halen. Uh, tien over half twee dan is de toespraak van Jessica Smit. En zij is de campagneleider van Animal Rights. En daarna start dan de mars. Uh, ze lopen dan naar parkeerplaats Zuid. Okay. En daar gaan uh, toespraken komen van onder andere Fabian Zoon en Hans Bouwma. Uh, die laatste is een politicus, geloof ik. Dan wordt zo rond de klok van kwart over drie de mars voortgezet. En dan gaan ze naar het gemeentehuis met z'n allen. En daar wordt een protestlied gezongen en toespraken gehouden. Dat zal zo rond de klok van kwart voor vier plaatsvinden... En daarna wordt de mars voortgezet naar het eindpunt, het, het Stationsplein in okay. Zandvoort. En als het goed is, is dat zo rond de klok van half vijf. Dus tussen één uur en half vijf okay. is het helemaal nou, dus programma. Dus het is eigenlijk een uh, rondje Zandvoort, zeg maar. Uh, eigenlijk wel, ja. Die wordt wel vaker gehouden in Zandvoort, maar ja. dan meer als uh, de kroegen, de rondje, <laughs> rondje dorp de kroegen Ja, kocht, hè? Okay. <laughs> ja. Nou, ja. Maar dit is heeft weer een, een iets uh, Serieuze boodschap. Nou, nou, absoluut. Uh, Mocht u nou interesse hebben voor deze protestmars of wilt u hier uh, zelf bij zijn... dan uh, kunt u op de Facebookpagina kijken van uh, Animal Rights... Animal rights uh, yep. met hun evenement Red de Damherten. We gaan weer even luisteren naar een liedje. We zijn zometeen nog wel bij u terug... voor het laatste deel van deze uitzending. Hier is Kensington met Sorry. ...met het nummer Sorry. En uh, we hebben vorige weekend was natuurlijk de Chantilly Liederen in Zandvoort. Dat is ondanks het uh, wisselvallige weer toch nog een hele gezellige dag geworden. En we gaan uh, aankomend weekend weer uh, zingen. Want dan is namelijk de Amazing avond van van Andreasus... ...die dit uh, jaar natuurlijk een uh, speciaal tintje heeft... ...omdat hij natuurlijk uh, 15 jaar geleden is overleden... En uh, aanstaande zondag is er vanaf 4 uur uh, in het Wapen van Zandvoort uh, zijn de mooiste nummers van Hazes op allerlei wijzen uh, worden die ten, ten gehoor gebracht. En ook dit jaar. Uh, uh, mag Kees, dat is de ja, organisator? Kees, Kees Rutgers, uh, ja. die organiseert het. Ook dit jaar mag hij op de medewerking van diverse artiesten rekenen. En zullen live de mooiste Hazes-nummers mee worden gezongen. Uiteraard wordt dit jaar ook aan de innerlijke mens gedacht en is er de mogelijkheid om lekkere Haarlemsburger te eten met een <laughs> Unox knakwasje erop. <laughs> nou uh, klinkt dat het uh, klinkt een gezellige avond. Ja, zo is het. Nou, het begint om vier uur, hè? Ja, ja. ja, Hartstikke leuk. Ja, toch? En uh, ja, inderdaad, alweer 15 jaar geleden. Nou. Luister, uh, luister jij veel naar uh, de Zeker, van ik vind het heerlijke muziek. Je kan er zo lekker op meegalmen. hè? Ja. Ik hou van jou een, en ik blijf je trouwen. Ja, het is, het is zo lekker simpel allemaal. Ja, en perfect toch, voor een Ja, en toch met een diepe betekenis. Nee, leuk hoor. Ja, ja inderdaad. Zullen we dan meteen anders even een uh, nummer draaien van hem hier op uh, de radio? Heb je die meegenomen? Ja. nummer heb je, van Hazes? Heb, je, heb jij een voorkeur van hem? Niet de meest bekende, uh, zeg maar. Maar gewoon een... Uh, nou, de vlieger is ook oh, niet de meest bekende. Even kijken. Ja, wat hebben we... Te, ja, jeutje, Mina. Nou, daar heb, overval je me heel erg ja, mee. Weet je dat? Nou ja. Um, even kijken, uh, ja, we hebben natuurlijk... Ik zie hier een top 5 staan inderdaad. Daar staat de vlieger natuurlijk tussen. Ja. ja. Zij gelooft in mij, kent iedereen. Ja, bloed, uh, zweet en tranen ook. Hè? Dat kent, ja, maar dat is, is, is met die nummers van klei, Is kleine jongen misschien iets? Is die, uh... die heb ik pas gedraaid. Die heb okay. ik pas gedraaid toen hij... Uh, op, de, op 23 september... Ja, 23 september is alweer een poosje terug. Oké. Okay. <laughs> zeg maar niets meer, is ook mooi. Heb ja. Je die oh ja, die hebben ja. we ook staan. Zo'n oh. ja, lekkere meegalmer, ja.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 Met, uh, met zijn uh, bekende nummer. Nou, reken maar als dat nummer zondag uh, gezongen dan gaat, gaat worden. dan gaan de registers open hoor. Dan ja. gaan die decibellen het dorp door. <laughs> Iedereen kan meegenieten. Nou, ja. Ja, ja, ja, ja. Voor die ene zondag. Hè. Ja, zo is het. Altijd ja. leuk. Ja, nou, we hebben, we hebben een leuke oproep voor jongeren uit Noord-Holland. Dus ja, ook voor... zeker uit Zandvoort. Ja. Want uh, Mamma Mia zoekt jonge recensenten uit uh, uit onze regio. We uh, waren scholieren die al, altijd al de wens hebben gehad... om een theatervoorstelling te recenseren. Krijgen we hiervoor nu de kans. Uh, de organisatie van Mamma Mia is namelijk op zoek naar leerlingen uit Noord-Holland... die een theaterrecensentie willen schrijven. Maar je kunt het zeker ook leren. Ja. Uh, Mamma Mia bestaat deze maand één jaar. En nog steeds trekt de productie volle zalen... En het uh, eenjarig bestaan van Mamma Mia... vieren we door de middelbare scholieren uit het hele land. Dus ook in Noord-Holland en zeker uit Zandvoort... <laughs> de kans te bieden om deze productie te komen resisteren. Die persoon die er zelf bij, hoor. Ja. <laughs> zeker uit Zandvoort. <laughs> maar goed, ik ben benieuwd of we schrijftalent hebben in Zandvoort. En mensen die... Uh, die, die daaraan mee willen doen, die kunnen zich opgeven uh, via Marco apenstaartje Royalpromotions.nl. En dat moet wel voor 16 oktober. Okay. Zodat je op de zondagmiddag 27 oktober kunt uh, meekomen naar de. de naar de, de voorstelling. Ja, naar de voorstelling. En dan, uh... Ja, en uit elke provincie wordt één recensent, jeugdrecensent... gekozen okay. die deel uit gaat maken van het publiek. En uh, die, die middelbaar, het gaat om middelbare scholieren... Hè, dus die dan geselecteerd zijn op hun motivatie... die krijgen eerst van tevoren een workshop... van niemand minder dan recensent Arno Gelder... Die al heel veel jaar voor het Algemeen Dagblad voorstellingen heeft gerecenseerd. En hij zal hen de fijne kneepjes van het vak bereid brengen. Dus geef je op ja, voor 16 zeker. oktober Marco Royal royalpromotions.nl. Per provincie wordt één of scholier gekozen. En je mag met begeleider naar de workshop en de voorstelling... Op 27 nou, oktober. Nou, wa hoe Wat, leuk een, wat een leuke actie. Eh. Zeker. Bijzonder Het Lijkt ja. me heel bijzonder. Om, eh. Als je ambities ja. in die richting hebt, laat van je horen. We zullen het zeker ook even nog eh, op onze pagina op Facebook eh, even zetten. Zodat die daar van voor makkelijk... Lunch bedoel je? Ja, van voor Lunch. Is goed, ga ik nu doen. Ja, want uh, dan is hij daar ook meteen duidelijk. Uh. Ja, dus mocht je het uh, terug willen lezen... Of zeg je van, ja, ik hoor dat nu, maar dat is iets voor mijn uh, zoon, dochter, kleinzoon, ja. kleindochter. We gaan het uh, bericht nu plaatsen op uh, Facebook. de Facebookpagina van Zandvoort Luncht. En dan wens ik jullie heel veel succes. Zou leuk zijn als er iemand uit Zandvoort heen gaat, hè? Ja, dat ja, toch? Uh, zou een hele leuke zijn. En we ja. gaan nu luisteren naar, uh, heel toepasselijk, uh, Mamma Mia van hey. uh, The Musical. <laughs> Was, uh, we luisteren net naar Mamma Mia van de musical. En die, uh, uh, over die actie komt uh, uh, zo snel mogelijk een bericht op onze Facebookpagina. En daar kunt u dan ook uh, iedereen van laten horen waarvan u denkt, dat is iets voor uh, diegene. Uh, voor de, ik heb het natuurlijk over de actie van de Mamma Mia, die zoekt recensenten in Noord-Holland. Uh, we, we gaan deze af, uh, uitzending een beetje afsluiten. Ja. Maar niet voordat we natuurlijk nog... Uh, het hebben over de uitzending actie. van morgen. Ja, de uitzending van ja, morgen. onze want die speciale Dierendag-uitzending morgen. Waarin we heel veel aandacht gaan besteden aan het welzijn van dieren. We hebben een gesprek met de Sofia-vereniging. Um, er komt een verslagje uh, vanuit de dierenambulance. Um, en ik ben bij de artesklas geweest. En dat is een dierentuin in Haarlem. En die uh, hebben een prijsvraag uh, voor ons bedacht. En als, als u nou het antwoord denkt te weten... of doe gewoon een wilde gok... hoeveel kippeneieren er hetzelfde gewicht hebben als een nandoe-ei? Want nandoes leven bij de artigsklas ook. Net als heel veel. Ze hebben veertig uh, soorten dieren daar. Uh, dus hoeveel kippeneieren hebben hetzelfde gewicht als een nandoe-ei? Nou, doe een gok. Ga naar onze Sandvoort Lunch pagina. Schrijf daar onder het bericht uh, je antwoord. Ja. Uh, like het bericht. Deel het bericht. Of nee, like de pagina. Deel het bericht. Geef het antwoord. En dan maak je kans op een uh, entree bij de artiestklas voor een heel gezin. Nou, hartstikke leuk. En, leuk, hè? Uh, en natuurlijk morgen ook zeker luisteren naar de uitzending natuurlijk. Want dan weet je of je gewonnen hebt. Dat, ja, want morgen wordt de winnaar bekendgemaakt. Ja, maar je kan vandaag nog de hele dag meedoen. Ja, zeker. Dus uh, u heeft nog even de tijd. Nou, we zijn alweer aan het einde van deze uitzending gekomen. Een uh, kort, maar vol uurtje. Zo. Zeker weten. Ja, wat we een heleboel informatie, hè? <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Nou, ik zou zeggen ontzettend bedankt voor het luisteren. Ja, zeker. En uh, jammer, het dat is, dat is helemaal goed gegaan. Je hebt ja. hem vandaag echt helemaal zelf gepresenteerd. Ja, dus, en dat uh, was even een uh, uurtje goed, uh, uh, goed proberen. Maar alles is ja. uh, uiteindelijk toch nog... Uh, we hebben er uiteindelijk toch nog een gezellige uitzending van Absoluut, ben ik helemaal met ja, je eens. Inderdaad. Ja, inderdaad. zeker. Ja. Nou, we danken wel voor het luisteren. En we zijn dus morgen weer met een nieuwe ZFM Lunch. En dan uh, wens ik u nog een heel, hele fijne dag. Tot ziens. En namens mij ook. Ja. Tot ziens. You will need a helping hand. They say Emma, you're so way to, to y'all Just be quiet, bite your tongue. Maybe I should listen to the ones who say there's only black and white and only one right way. All I need is time to figure this out. But only by being who you are mm -hmm. So I say let them talk and don't be shy mm -hmm. Emma, keep your head up high I no longer listen to the ones who say There's only black and white and only one right way Give me some time and I'll figure it out